in de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn op verschillende plaatsen betogingen tegen de G20-top die daar vanavond begint. Door het centrum van de stad trekken demonstranten onder de naam G20 Resistance Project. Anderen grijpen de top aan om actie te voeren voor mensenrechten in China... Vanavond en morgen komen leiders van de twintig belangrijkste economieën in Pittsburgh bij elkaar om afspraken te maken over de aanpak van de financiële crisis. Hoewel Nederland geen lid is van de G20, zijn premier Balkenende en minister Bos ook uitgenodigd. Verwacht wordt dat er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de beperking van bonussen.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 De peuter van twee die vanochtend in Delft uit een peuterspeelzaal werd ontvoerd is terecht. De vader had het jongetje meegenomen en de politie wist hem te traceren via zijn mobiele telefoon en hij is aangehouden. Het jongetje was in een voogdijprocedure aan de moeder toegewezen.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 De politie in Brabant houdt op dit moment grote verkeerscontroles, vooral op softdrugs. Met de controle wil de politie Belgische drugstouristen afschrikken om in Nederland wiet te komen kopen. De controle duurt tot middernacht. Het weer vannacht droog, 6 graden, hier en daar mistig. Overdag volop zon en bijna overal droog. En het wordt zo'n 18 graden. In het weekend verandert er niet veel. Dit was het... en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. Not everyone likes metal. Fuck them! fucking kicks ass. Here's how it works. First, form a of fuck-off band. The more fuck-off the name, the more fuck-off the band. To be truly fuck-off, your band name should contain references to satanic worship, dead animals, fire, death, and the lower intestines. Metal comes in many different forms. Industrial metal. Scandinavian new Metal Vegetarian Progressive Grind Corps Black Metal Super Black Metal And Lounge Pick the most fuck-off what you can! If you're too fucking pussy to form a band, you've gotta be a fan. To be a fan, you need to learn three things. One, headbagging! Any head will do. Perfect! Stay still, Bullseye! Say it! Where's the, the clown? Three, mosh it! Also known as body slamming. Body slamming is a great way to get close to your fellow fans. And break their fucking legs! There is only one rule of metal. Play it fucking loud!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 Muziek hier Dit was uh, Menno's metal momentje volgens mij Want Marcus zat echt in zijn oren te wrijven Wat hoor ik hier Nou Marcus, nou, je hoorde hoor de Pantera geen... En je hoorde Megadeth de nieuwe En ik hoor geen achtergrond Oh shit ja, die heb je ook natuurlijk nog Als het goed is doet hij hem zo, of niet Oh yeah, gaan we Oh man, dit is moeilijk Ietsje zachter mag ook wel, denk je wel. S soms, soms moet je even testen, want uh, we zijn weer van plek gewisseld. Uh, Marcus heeft nu echt daadwerkelijk op de stoel genomen. En ik sta hier ja, achter de knoppen. Ik, ik voel me hier helemaal niet thuis. Nee, ik voel me hier echt niet thuis. Wauw, je krijgt me heel depriaan. Nou, kom, als, je, als je wil, kan je weer naast me komen staan. Wil je dat echt... Je voelt je echt daar niet thuis? Hoor. Nee, nee, ik zit hier ook wel. Uh. La Laat mij maar hier even zitten. Ik ben alleen zo zacht altijd. Dat is wel een beetje jammer. Ja, dan moet ik dan hier aan draaien? Of... Nee, dat gaat dus niet. Dat gaat niet harder hierdoor. Oh. Het is allemaal begrensd. Dat is een beetje Ik kan jou wel zachter zetten. Zet mij maar zachter, ja. Want ik staal... jij staat... Jij hebt altijd een za iets zachtere stem dan ik. Dus... Ja, nu zijn we ongeveer een beetje gelijk, denk ik weer. Oh, we kijk. Okay. Ja, ja, hij blijft onze technische man, dus... Hé, uh... hey, jij hebt een foldertje in mijn handen gedrukt. Wat is dat precies? Ja, ik heb je een foldertje in je klauw gedrukt van uh, de vrijheidsparade. Ik heb zo'n uh, fijne vrijheidsstrijder bij ons op het werk. Giorgio Puccetta. Die is echt zo iemand van, uh, die ziet overal conspiracy-theorieën en alles uh, ziet hij erin. En jij moet eventjes zeggen dat dat uh, op vrijdag of zaterdag 26 september 2009 in het Waliefeld in Den Haag is. Ja, daar is een vrijheidsparade en waarom? De Nederlandse overheid breekt persoonlijke vrijheid, privacy en burgerrechten in steeds rampart en af. De afgelopen jaar is er stapelswijs gedaan zonder uw instemming te vragen. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld herintroductie van het persoonsbewijs met vingerafdruk en gezichtsje, de omgekeerde bewijslast, Europese politiemacht. Explosioneel toegenomen centrale gegevensregistratie. Afbraak, afbraak democratie. Neutraal internet, arbeidsrechten, zorgstelsel en nutsvoorziening. En beperking van de vrije. vrije, ah, Ja, dat, dat, dat woord krijgt bijna mijn mond niet uit. Beperking van de vrije meningsuiting. Ja. Mening. Meningen voor homo's. Nee hoor. Dus, Giorgio zat eerst al op het Freedom Not Fear Festival aan te pushen. Dat ik daarheen moest. Maar ik had dat anders te doen. Dus dat het ging het niet worden. Maar ja. Maar wat idee. denk je dat. Uh, hoe heet die gozer? Giorgio. Jo wat denk je dat Giorgio hiermee gaat bereiken? Ik weet het niet. Hij is ook uh, helemaal de Unix man. Hij uh, graag open source software. Gewoon echt alternatief programmeren in alle al vormen. Alles open source, broncode zien, de Open Society. Noem maar op, de Freedom dus. Ik ga al gewoon wat, voor de Freedom Festival. Al wat grappig. Dat is ook wel grappig. Ja, dus ik denk... Maar hoe is hij in zijn muziek? Is hij daar ook uh, vrij alternatief in? Of vrij links? Of, uh, nou, hoe? hij draait heel, heel veel oude muziek bij ons op het werk. We hebben, uh, even, we hebben een radioservertje en dan kun je verschillende radiostations aanklikken. En dan kom je vooral op oude muziek bij hem uit. Maar gaat hij dan in de richting denken van uh, Iron Maiden? Of gaat hij in de richting denken van The Blues Brothers? Dat is ook nou, ik denk meer van The Blues Brothers. oh nou, dat draaien we niet, toch? Uh, nou, hier niet, nee. Want hier draaien we de music. Freedom Fighters. Dan moet hij als het goed is mijn ding uitgaan en deze aan. Oh jee, yeah, wat ben ik goed. Everyone in this life should be free. Bizarre, bizarre, bizarre dingen komen hier langs op mijn echt, scherm. Echt bizarre dingen, ja. Wauw. Dus zullen we beginnen met die eerste die jij, uh, uh, die jij liet zien? Dat is echt bizar. De, in Zimbabwe. De geitenneuker. De, de geitenneuker. Ja, inderdaad. Wat een bizar verhaal, zeg. Ja, grote ophef in Zimbabwe. De geitenneuker heeft, uh, heeft geit uh, zwanger gemaakt. Ja, echt. Ik. Nou, dit is dus een geit die is zwanger gemaakt door een mens. En die heeft dus ook een kind gekregen. En dat kind heeft dus gewoon een mensenhoofd. Wel een groot waterhoofd. Maar ook gewoon geitenpootjes en een staart. Bizar. Echt bizar. Ja. Hoe de... En als je ook de... Je kan, je kan ook foto's bekijken. Ja, ga je uh, naar Fok.nl. Ja. Uh, daar vind je het, uh, het nieuwsberichtje. En onder andere ook de fotootjes. Want ja... Uh, yeah. Als je echt? kijkt, dan is het ook echt, ja... Het heeft een hoofd, tandjes. It's a thing. It's a thing, a, a thing. Echt wel bizar. Want als je, je kijkt, de lokale bevolking had ook... Uh, uh, ja, had die uh, geit en uh, persoon beschuldigd van uh, heksenwerk. Maar wat bleek nou? Het was gewoon uh, wat wetenschappers... Uh, ja verwachten, dat we gewoon een geiteneuker in het spel is. En dan zal ik even de tekst die erbij staat. Een in Zimbabwe zal een menshaartjes trissen. Nee, dat woord krijg ik niet uitgesproken. Probeer jij het eens. Waar staat ie? Mischwezen geboren hebben. Mischwezen geboren hebben. Dat bericht de Afrikaanse zijtoren zeigen. Ehm, jawohl, Herr Adolf. Ze zullen het gewoon hebben over het tweede bizarre bericht. Een zwangere vrouw. Wordt opnieuw zwanger. zwanger. Onder de zwangerschap. Om het even zwanger te houden. Ja. ja. Ze moet wel. Ja. opmaken voor twee bevallingen in drie weken. Dus dat is. Uh, voor een, uh, als er een, ja, voor een vrouw is dat best zwaar. Dat heb ik begrepen. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar. Uh, Maak je maar op dame, dat is in Amerika gebeurd. Waar anders he, Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Nou ja, Engeland staat weer bekend om de, om de jongste zwangerschappen, weet je wel. Ja, dat is bizar. Die zijn veertien of dertien of zo. Ja, en dan is het, het gozertje elf, weet je wel. Ja, inderdaad. Uh, ja. Mam, mam, waar ga je naartoe? Ik ga even met vrienden naar de kroeg. Uh, waar ga je heen? Ja, 16 jaar uh, een jonger kroeg. Buh, nee, Ja. Ah, het is echt bizar. Nou, zullen we het gewoon even alle bizarre dingen even opzij zetten... en even naar de sparplaat gaan die we hebben gedaan? Jij had vorige week sea Beast' gedraaid van Mastodon. Ja. En daar heb ik dus een mooie voor in de plaats gezet. Dat is natuurlijk de enige wat ik eigenlijk meteen met Beast moet denken. Oh. Iron Maiden. Het getal van het beest. De number of six the six beast. Six. Precies. Eerst even in het passage. For the devil sends the beast with wrath. Want hij weet dat de tijd is kort. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. Het Wat ga je volgend jaar, volgende week verzinnen? Ik heb geen idee. 666 misschien? I leef het alleen. Mijn mouw was blank.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 Was Iron Maiden met The Number of the Beast. Jouw linkplaats van volgende week. Wat ga je erop verzinnen? Ik heb geen idee. geen, geen, geen idee. Laten we het een beetje vrolijkheid zetten dan. Want we gaan het even hebben over een, een, een issue. Dat de afgelopen tijd in evenementenland best wel uh, aan de hand was. Oh, een Marco Bozzato verhaal. In ja, inderdaad. Sinfonica in Casso verhaal. Ja. Want uh, hij heeft wel, hij, eigenlijk heeft hij dat viel me op. Allemaal liedjes die hij heeft gezongen gaan eigenlijk over nu. Het is de waarheid. Of vandaag is rood. Of ik leef niet meer voor jou. Dat is er ook eentje. Ik leef niet meer voor de leggen. Waarschijnlijk is hij heel rijk geworden en de rest dus niet. Nee, hij is echt arm geworden. Heb je gezien op tv of niet? Nee, nee, nee. Wal onder zijn ogen. Janken dat hij de crisis zit. Hij had een vermogen van 30 miljoen. Nu heeft hij een vermogen van min 5 miljoen. Vandaag is rood. Inderdaad, vandaag is rood of uh, uh, vrij zijn. Je hebt er allemaal verschillende. Ja. Yeah. Mijn bank binnen. Pinnen uit de bank, binnen uit de muur. Dat gaat allemaal niet meer, hè? Het is zo. Ja, het, ik ben het beste neu voor die Marco Benzater. Maar vooral vind ik het uh, onzeker voor bevrijdingspop. Want bevrijdingspoppen wordt ook geproduceerd door. Uh, Soms word je gewoon verrast door die Mark. Het rood van rode rozen. Oké. Okay. Ik ga gewoon doorvertellen. Maar laten we gewoon op de achtergrond gaan. Doen, ja, dat uh, antwoord geen van mij. Bevrijdingspoppenverhaal. Uh, ik, weet, ik weet, Tech heeft het geproduceerd. Dus ik denk dat er een hele andere formatie gaat, gaat komen volgend jaar. Ik ben benieuwd. Ja, Tech heeft het afgelopen twee jaar gedaan. Dat hebben ze wel goed gedaan. Maar misschien was het ook weer. Ja, over een top heen. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Goed. Hebben we dit verhaal gehad? Gaan we naar de volgende. Ja? Weer een gezellig melodietje. Maar eigenlijk moet ik gewoon deze starten. 3, 2, 1. Want we gaan het even hebben over Zandvoort Zuidpatsers. Er is tot ook laatst in de Telegraaf over Zandvoort dat het wel een uitgangsoord is voor uh, Mongolen in zware BMW bakken. In zware BMW bakken. Tja, van wat? die joggies die zo zitten dat ze net niet meer bij het stuur kunnen. Ja, toch, ik heb ze wel zien rijden. Die, die mafketels gewoon. Het zijn gewoon mafketels. Ik, ik snap trouwens niet hoe je überhaupt heel makkelijk zo'n BMW kan rijden. Wat je net al zei. Hoe kan ja, je zo'n BMW het rijden? Zie, het ziet er echt heel on, uh, onhandig uit. De stoel compleet naar voren, de rugleuning compleet naar achter. Het is handig, je kan meteen slapen in de auto en dan gewoon niet meer bij het stuur komen. Ja, inderdaad. En dan gewoon... En dan stoer doen met je BMW. Met je gejatte geld BMW. Echt bizar. Nou komt er ook nog een deuntje van Baantje er tussendoor. Of? Nee, nee, nee, nee. Het valt, het valt allemaal maar mee. Dit hoort allemaal bij die plaat. Oh. Het is een beetje Baantje. duister te maken. Maar uh, het start zijn dus geef voor de politie dat ze die patsers aanpakken. Na Am Haarlem, Amsterdam en dergelijke grote steden Gaan ze dus ook... Uh, het antwoord aanpakken voor de criminelen. Dus, uh, criminelen die hier voor de deur staan, houden rekening mee. Ze komen langs. Mm -hmm. Nee, daar staan chickies voor de deur. Ja, en ook een paar van die, uh, van die gasten, weet je wel. Oeh, van die hangjonger criminelen. Goed, laten we, laat, laten we doen waar we bij radio goed in zijn. En dat is gewoon lekker plaatjes draaien. Hier staat Perfect Circle. Still warm, he's feeding on the rose Stay rose and compromise What I will I? Dramatische moment af te sluiten. Echt, dit is een plaat. Holy, ma holy macaroni. Er zit een verhaal in, hè? Over een ja, jongen. Ja. Had je een jongen die in zijn bed ligt. Geslagen wordt elke, elke avond door zijn vader. En zijn moeder <coughs> kan hem niet helpen. Jezus. En krijgt hij op een gegeven moment nachtmerries En nou, die nachtmerries zijn, uh, worden hierin gegund. Oh. Goed. Ik stik net gewoon even in mijn drank. Jezus Christus. Je, je bent gewoon een beetje onder de indruk van dit nummer, of niet? Nee. Nee. Jawel. Wat nou? Nee, maar, maar, maar. nou, in ieder geval. Dit soort uh, dingen krijg ik in die elke dag. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus steun even die goede doelen. Hè? Gewoon. Omdat het kan. Dat is die uh, goede doel. Nogmaals, Vrijheidsparade. 26 september 2009. Wordt Maliveld in de nacht. Tijd voor heel wat anders. Hoi. Ja, jongen. Dit is de. Manu, de. Ciao. Ja, de koning. Stond uh, tien jaar geleden ongeveer in het uh, Patronaten. Zo klein waren ze. En nu staan ze op Pinkpop en grote, grote, grote festivals. Bizar. Echt bizar. En weet je wat zo leuk is? Je hoort nu gewoon een klein jingletje. Als ik op deze knop druk, hoor je de echte. Welke niet veel langer is daar niet van. Maar... Is dit hem wel, joh? Nou ja, weet je? Het ruimte.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 Yeah Haha, <laughs> Kis. De enige echte Kis. De goede oude Kis, De goede doen. oude Kis. Nou, ze, ze spelen nog steeds uh, grote concerten. Ze zijn nog hartstikke, hartstikke populair onder de metalvolk. Maar wel oud. Het is verschrikkelijk oud. Dit nummer komt uit wat, uh, 1979. Proch uh, hè? Toen ik nog een hele kleine gulp kom was, of beter gezegd niet bestond. Ja, was deze band dus al super groot met vuurwerk. Zij zijn de uitwinner super. wat Ramstein nu doet: hè? Alle vuurwerken, knallen en dergelijke. Fantastisch lijkt me dat. Om het eens een keer te zien lijkt me het zo grappig. Ja. Jij niet? Maak je bent een beetje stil. Moet ik een beetje oppeppen? Ja, ik zit zo'n beetje. Op de... Rare motors er altijd die langs komen. Ik eens ja. komen. Die wist ik. Nou zie ik voor een hele hoop verschillende programma's... ...zie ik uh, allemaal mooie reclames op tv. behalve voor ons programma. Komt nog wel. Jongens, onze, onze website is bijna online. Je kan het nu al eigenlijk al op nee, nee, www.altofen.nl nee, nee, nee, nee. ah, ja. Leuk hoor. Een website die onder constructie is. Daar wil je dus echt niemand op hebben. Ja, maar hij is wel online. Ja, maar er staat niks op. Nee, dat is waar. Er staat helemaal niks op. Je hebt er eigenlijk helemaal niks te zoeken. Maar... We gaan het in de uitzending gaan we geven wanneer die online staat. Ja? Ja. Jongen, eh, met jou wel niet te lullen, jongen. Echt, jongen, word eens wakker. Hé, hey. hop, wakker worden. Nu. Nee? Nu. Nee. Laat nee. is toch geen reden om ons. We kunnen gewoon testen. Hartstikke idee. Laten we eens een keer een goede plaat opzetten. Marco Bazzato met rood. Ja? Zullen we dat doen? Oh mijn god, nee. Rood is al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 Om ons heen werken daar ook niet echt. Amen. Genoeg oh. voor deze herrie, want dit is heel slecht. Holy crap. Jammer dat hij. Ja, met deze muziek moet je gewoon failliet gaan. Van de Holy smack, rond. wat is dit slecht? We moeten gewoon eens een keer van Beukenstein gaan. Gewoon rachen. Gewoon. Gewoon de computer daarbij pakken. www.peterspanspeedrock.nl En gewoon knallen met die zooi. Gewoon rachen met die zooi. Nee, gewoon keiharde Peter Pan Speedrock. Killer speed. Rats! Oh, dat is hem nog. <laughs> Holy shit, dat is jammer. Ik had bijna een goede stunt uitgehaald. Weet ja, jij? Bijna, maar bij jou valt het wel iets vaker, geloof ik. Ik kom gewoon door mijn enthousiasme. Ik kan er gewoon niks aan doen. Nou, Peter van Speedrock, gewoon keihard. Morgen het patronaat, hè, dames en heren. Gaan jullie ook?